Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft mochten zich duidelijker te distancieren van terreurgroepen als IS. Hij deed dat tijdens de conferentie over extremisme in Washington, waar ook de Rotterdamse burgemeester Abu Talib bij was. Volgens Obama doen terroristen alsof zij de islam vertegenwoordigen, terwijl ze in werkelijkheid de islam misbruiken. Tot nu toe nam Obama het woord islam bijna nooit in de mond als hij het over IS sprak. Juist omdat hij niet wil meedoen aan de propaganda van de terroristen. Meestal heeft hij het over gewelddadig extremisme. Dat leidde tot kritiek van met name republikeinen. Die zeggen dat Obama probeert te verdoezelen dat er een verband is tussen de islam en terreur. Er France KLM schrapt 800 banen, melden Franse media. De ontslagen zouden vallen in de Franse tak. 500 bij het grondpersoneel en 300 bij het cabinepersoneel. De komende dag worden de jaarcijfers over 2014 bekendgemaakt. Waarschijnlijk vallen die tegen. In Argentinië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om opheldering te eisen over de dood van een openbaar aanklager. Die werd een maand geleden doodgevonden in zijn badkamer met een kogel in zijn hoofd en een pistool naast hem. Het is nog onduidelijk of de aanklager zichzelf heeft doodgeschoten of dat hij is vermoord. De betogers vermoeden het laatste en eisen antwoorden van de Argentijnse regering. De aanklager stond op het punt informatie openbaar te maken over een doofpotaffaire rond president Kirchner. In de achtste finales van de Champions League heeft Real Madrid gewonnen van Schalke 04. In Gelsenkirchen won Real met 2-0. Bij Schalke 04 viel Klaas-Jan Huntelaar geblesseerd uit. Er waren berichten over een gebroken been, maar het blijkt een zware kneuzing te zijn. De andere achtste finale van de afgelopen avond ging tussen FC Basel en Porto. Het werd in Zwitserland 1-1. Het weer, het blijft droog, het vriest vannacht 1 of 2 graden. Overdag geregeld zon, in de avond meer bewolking en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Show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 doesn't mean Why it's the study of the chemistry between you and me. You got the biology, that's e i -E Your body is tall to me, you got that sensuality. I know I know what you do when you do what you do. You got me pumped. in the groove when you move. I'm in mean a funky way.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 zfmzandvoort.nl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 Than used to be. With every step we take, Kyoto to the Bay, strolling so casually. I'd rather be Dude.